7 uur, Eva de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer neemt genoegen met de uitleg van staatssecretaris Wekers over de kwestie van Rij. Wekers zei in het Kamerdebat over zijn omstreden contacten met de van corruptie verdachte oud-wethouder van Roermond... dat de reclamezel met zijn foto langs de A73 in Limburg achteraf geen goed idee was. Van Rij heeft een financiële bijdrage geleverd aan de foto. Wekers zei gisteren al dat hij meer had moeten doorvragen over de financiering en dat herhaalde hij vandaag. Hartpatiënten gaan een landelijk meldpunt opzetten. Aanleiding daarvoor is volgens de Vereniging Hartpatiënten Nederland... de afdelingen cardiologie van een aantal ziekenhuizen die in opspraak zijn geraakt. Vandaag werd bekend dat de zes cardiologen van het admiraal de Ruiter ziekenhuis in Zeeland onder toezicht zijn gesteld. En eerder werd de afdeling cardiologie van het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse gesloten. De vereniging heeft honderden klachten binnengekregen over cardiologen. Staatssecretaris Dekker van Media vindt de vertrekpremie... voor algemeen directeur Hoek van de Wereldomroep veel te hoog. Maar Hoek kreeg 800.000 euro mee. Dekker vindt dat ongepast en onwenselijk. Eigenlijk had de directeur van de Wereldomroep recht op 1,1 miljoen euro... maar volgens de staatssecretaris Nami met wat minder genoegen. Dekker had een bedrag van een half miljoen beter gevonden. Omdat de wet is veranderd... zijn zulke hoge ontslagpremies nu niet meer mogelijk. De nieuwe Nederlandse luchtvaartmaatschappij Maastricht Airlines krijgt van de provincie Limburg en de stad Maastricht bij elkaar 330.000 euro subsidie. Het bedrijf moet in ruil daarvoor zorgen voor 100 arbeidsplaatsen en beloven dat het de naam Maastricht Airlines voor lange tijd zal gebruiken. De eerste vlucht vanaf Maastricht-Agen Airport staat gepland voor 25 maart. De belangrijkste lijndienst van Maastricht Airlines is Maastricht-Schiphol.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 ANRB, verkeersinformatie. De files van de avondspits zijn helaas nog niet allemaal opgelost... maar het gaat nu wel snel de goede kant op. Bij Amsterdam waren een paar aanrijdingen. Onder meer op de A9, de Gaasbordammerweg naar Diemen. Voorknopen Diemen, 4 kilometer. De rijbaan is wel vrij. Op de A10 Zuid zijn in beide richtingen ongelukken gebeurd. Richting Den Haag voor de rij 4 kilometer. De rijstroken zijn open. De andere kant op naar Amersfoort nog niet. Bij het Amstel Business Park, 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Aan de oostkant van Rotterdam dan, de A16, vanuit Breda naar Rotterdam... tussen Ridderkerk en Knopen Terbrechtseplein, 9 kilometer door een ongeluk. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden... vanaf Ridderkerk via de Benelux-tunnel over de A15. En de A50 Arnhem richting Os, voorknopend Valburg, 6 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook nog dicht. Voor ons, kinderen van de jaren 50, was Amerika een droomland.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 Kies dan voor de beste tankpas voor ondernemers. De Nationale Tankpas van MKB Brandstof. Daarmee kunt u bij alle tankstations in Nederland tanken. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl De boekhandelaren van Libris houden van boeken. Zo is er nu, vlak voor kerst, het prachtige Boven is het Stil van Gerbrand Bakker. Nu exclusief bij Libris voor maar 5,95. Libris. Boeken van vlees en bloed. De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Tankstation Proof. Boven is het stil. Voor maar 5,95. Alleen bij de Libris Boekhandel. Dit is Radio 1. De NTR. TANSTOF.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 Onze gast is inmiddels een beroemde bariton die nooit had gedacht dat hij beroemd zou worden. Maar al blij was als hij elke dag mocht zingen. En dat is meer dan gelukt, want hij schittert bij de Nederlandse opera in die fleuten Waarin hij gehuld in Canarie-gele bodywarmer, besmeurd met vogelpoep, de rol zingt van de vlieren fluitende vogelvanger. Papageno. Hier is Thomas Olimans. <tie> Uw presentator is Petra Possel. Ja, en toen ik dat dus zag van die bodywarmer, Thomas... toen dacht ik dat je er echt zo uitzag. Maar je hebt me net verteld dat er toch een klein beetje... Het is iets aangezet. Ma maquillage ja, ja, ja, ja. en pruikerij aan te pas is gekomen. Ja. Je bent iets strakker dan de man in, dan de, de, voorst man in de voorstelling. Goddank. Iets hygiënischer verantwoord ja. ook. Het is een beetje een smeerpijp, deze papageno. Uh, nee, niet uit principe, maar verwaarloosd. Ja. verwaarloosd. Omdat hij natuurlijk hunkert naar een vrouw om het leven mee te delen... en kleine papageno's en papagena's mee te maken. Toch? Onder andere, ja. ja. We gaan straks die hele geschiedenis in van dat, dat lijden eigenlijk... dat toch altijd heel speels is, is, is verbeeld... maar in deze uh, opera prachtig door jou wordt gezongen en, en verbeeld. En luisteraars, dit is Kunststof van donderdag 20 december... het Cultuur en Mediaprogramma van de NTR... We zijn een vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. U mag en kunt natuurlijk reageren op deze uitzending... via onze website radiokunststof.nl of twitteren, hashtag radiokunststof. We gaan het zo meteen hebben over de opera. We gaan het over die zaubervleuten hebben. Nou, dat kent u ongetwijfeld. Mozart uh, schreef het. En Papageno, die prachtige vogelvanger, die heb ik hier gewoon aan tafel zitten. En uh, ja... Die, die zingt die rol nu in het muziektheater, deze maand in Amsterdam, tot en met 30 december. Het is helemaal tot de nok toe gevuld en uitverkocht dus. Mensen staan op, op wachtlijsten, heb ja, ik zelf ja, ja. Uh, gezien. Ja. Er wordt gevochten om een kaartje en uh, zeer begrijpelijk. En dit is gewoon je geboortestad. Je kunt gewoon op de fiets naar het muziektheater, je woont hier ook tegenwoordig... Hoe is dat? Nee, dat is heerlijk. En ook met de repetities en, en uh, gewoon s ochtends de kinderen naar school... en dan uh, nog één koffie ergens en dan een repetitie beginnen... en ja. dan s'avonds gewoon weer thuis. Dat is echt een uh, luxe. Ja, want zo is het de afgelopen jaren zeker niet geweest. Je hebt over de hele wereld gezongen, gespeeld... Uh, hoe zag dat leven er toen uit? Heel veel reizen. En ook, ook heel veel reizen om van productie naar productie te gaan. Maar ook om gewoon te zorgen om zoveel mogelijk thuis te zijn. En dus ook, Omdat je twee kleine kinderen oh, hebt. Ja, twee, en een, en en een, een hele vrouw. leuke vrouw. Dus ja. dat zijn allemaal goede redenen om niet alleen maar in appartementen of hotels te blijven hangen als je dagen vrij hebt. Ja. Combineert en, dat lekker? Je bent 35, je, je carrière, ja, je gaat nu echt naar een hoogtepunten toe als je daar al niet in zit en vervolgens zit je ook in een in een vrij strak gezinsleven met een vrouw die ook ambities heeft en dirigent is ja maar ik zou dat niet anders willen ik soms je hebt ik altijd momenten waar je denkt hoe gaan we dit nou weer doen en hoe komen we hier nou weer uit maar ik heb ook niet de illusie dat dat per se alleen voorbehouden is aan mensen die in de kunsten zitten of in de muziek zitten ik bedoel een heleboel jonge ouders uh, hebben het razend druk en ja. we zien iedere dag alle berichten over Problemen met kinderopvang, dat het te duur wordt, mensen die niet weten wat ze hmm. moeten En dan, als ik niet repeteer, ben ik de hele dag thuis. Zo probeer ik het maar een beetje te relativeren. Ja. En, en, en, en, en begrippen als Opera Ster, die toch in een Vijf Sterren Hotel zit en daar het eten uh, laat komen, repetitie, rol. Uh, nou ja, dat zowel het vijfsterrenhotel of dat, dat soort, al dat soort gedoe. Uh, wie weet komt het nog een keer langs. En, uh, je maar, bedoelt, het is niet zo? Nee, nee. Een van die plekken waar je misschien uh, ooit nog uh, zult staan is La Scala... Uh, La Scala, het beroemde operahuis in Milaan. Uh, daar is uh, een belangrijke première gisteren afgelast. Het ballet van uh, Bellios Romeo en Julia. En dat omdat het koor is gaan staken. En dat is omdat uh, ze weigerden, de zangers weigerden, te werken... omdat ze in kostuum op het podium zouden staan. Terwijl ze normaal gesproken buiten het zicht van het publiek zingen. Namelijk in de bak. Ja. Uh, Komt dit bekend voor? Ja, tja, rare jongens die Romeinen, hè? of dit dan de Milanezen? Ja. Maar ja, I Italië staat er wel een beetje bekend om. La Scala is een fantastisch huis. Ik heb er inderdaad, zoals je zegt, nooit gezongen. Ik ben er wel een aantal keer geweest en heb repetities gezien. En altijd bij die repetities was er de spanning: komen ze op, gaan ze wat doen of doen ze niks? Altijd, doen ze niks? Uh, is er een conflict met de regisseur? Is er iets aan? Je voelde altijd ontzettend veel uh, spanningen op dat soort vlakken ook. En als het een groepje uh, zangers of orkestmuziek of allemaal voor de artiesteningang in drukke discussie Gaan we wel op vanmiddag? Het is een schande dat dit... Dus Moeten er dan briefjes, papier, uh, ik bedoel dan geld, uh, geschoven... Uh, het, het voelt soms ook een beetje als ze uh, moeilijk doen om het principe. Er wordt overal hardop gepraat, op de bühne hardop gepraat. Er lopen overal mensen rond waarvan je denkt, wat is die hier aan het doen? Dus het heeft ontzettend veel flair en charme, maar... Het verbaast ook niet dat het dan zo katastrofaal misgaat. Want dit nee. het is natuurlijk een ramp voor een operahuis. Nou, en dit was gewoon de opening van het balletseizoen. Ja. Het is een waanzinnig grote productie. Uh, de ballerina's hadden zich eerder al uh, gemeld dat ze weigerden uh, op te komen. Want die vonden uh, de vloer in het moderne decor uh, te schuin. En daardoor kregen ze rugpijn. Nou, en dat is... Uh, daar kan ik het alleen maar van harte mee eens Ik heb deze vloer niet gezien en ik ken de ballerina's niet. Nee. Maar dat zijn dingen die vaak ook door onderzoek ontwerpers jammer genoeg onderschat worden. Ik heb, in heel veel theaters wordt met een, een schuine vloer, met een rake gewerkt. En als je daar een paar uur op staat, uh, of springt of danst of draait en pirouettes doet en weet ik wat, kan dat erg links zijn en erg vervelend voor je rug. En uh, dat ziet er soms fantastisch uit als je rustig in de zaal zit te belichten en ernaar kijkt. Uh, maar om erop te staan en erop te werken en een gevaarlijke dingen te doen, is dat echt uh, geen sinecure. Nee. Nu was het zo dat die zangers. Uh, die moesten dus eigenlijk op het podium staan terwijl ze normaal in de bak staan. Ik zou dan denken, in al mijn naïviteit. Het is eigenlijk, dan ben je toch eigenlijk gestegen in de, in de pikorde. Je bent te zien. Ja, ik vind ja. het altijd zo zielig trouwens bij die opera's. Dat die mensen, dat, dat, dat, nee, bij opera is het natuurlijk heel vaak het, gewoon het koor op de, op de bühne en in ja, kostuum. Bij ballet met, heel precies, vaak, als er vocale muziek bij is, wordt dat heel vaak in de bak een beetje weggemoffeld. Uh, dus ik zou ook alleen maar denken, van, dat is toch fantastisch... Alleen als je vast in een koor zit, kennelijk. En als de regels er zijn, als er vakbonden achter zitten. die in, in Italië en ook in Frankrijk soms. Uh, een, niet altijd uh, vrouwelijke vinger in de pap hebben. dan komen er dingen van. ja, maar dan moeten we ook kostuum aan. Dus we moeten kostuumpas. Dat kost veel tijd. Daar worden we niet voor betaald. Dat staat niet in het contract. En daar ga je alweer. En, ja, en hoe ver gaat dat? Hoe ver nou, dat gaat, gaat dus regel, zo ver. dat regel, er, regel, regelgeving? Dat, dat weet ik natuurlijk niet in detail. Maar het kan zo zijn dat zij een contract hebben waarin staat dat op het moment dat ze op de bühne in kostuum verschijnen, dat ze daar meer geld voor moeten hebben. Of dat ze dan meer vrije dagen met kerst en oud. Ja. Of noem maar wat. Of, of maar een... jij vertelde mij voor de uitzending dat er zelfs ook een, uh, ergens in een reglement staat dat als je opkomt maar niet zingt, dus niet zingend opkomt, dat je dan extra betaald moet krijgen. Ja, maar dan ben je, dat is niet overal. Dat is de ook Voor dit werk. <lacht> niet praten te <lacht> ja Nee, dat, ik heb het Gehoord van collega's in Duitsland, het ook waar het koor in het contract heeft staan dat als ze een stomme opkomst hebben, dus tussen aanhalingst ja. niet zingend, dat ze dan gezien moeten worden als figurant en dan hebben ze recht op een figurantentoeslag of dat soort dingen. Ja, ik denk dan op een gegeven moment in dat is niet meer vol te houden, lijkt mij. Ik ben zelf freelancer altijd geweest, dus dat betekent, ik teken mijn contract en ik kom op dag één aan en dan gaan we aan de slag. En als het niet levensgevaarlijk is of bedreigend of ik kom er als een compleet idioot uit, dan nou, gaan we gewoon aan het werk. Ooit wat geweigerd? Um, ne, soms slechte ideeën. Ik zou niet per se... En, en dat komt dan niet zo ver van... Ik me stampvoeten en, en uh, ik moet mijn agent bellen. En wat is een slecht idee? Ja, ik zou het niet eens zo meteen kunnen verzinnen. Maar als mensen Papageno zeggen... We... in de in, in zwembroek. Uh, ja, dat kan een goed idee. Zijn. Ik hoef er zelf niet naar te kijken. Dat geldt nee, misschien nee, al. bij wel. Maar precies. Dus daar dus komen ze dan al zelf snel genoeg achter. Neem ik. Nee, maar soms dat je meen, kun je dit niet zingen terwijl je daar tien meter verderop staat... en dan je met je rug weg Dat je denkt, nee, dat kan ik niet. Of dat kan wel, maar dat, heeft geen zin, dat gaan we niet doen. Maar dat zijn toch altijd wel inhoudelijke ja, dingen. Ja. Dan, goed, dit voert erg ver, hè, wat hier in La Scala gaat. Worden. Nou ja, dat... Is, jammer genoeg, daar wat vaker gebeurt. Dus, hebben, dus ieder jaar bij het begin van het seizoen gaan ze spelen of niet. Of is er een staking of niet. Maar ik denk dat het heel erg veel schade brok. De Scala is het grootste huis van Italië. een van de meest gerepeteerde van Europa. Dat is gewoon slecht voor ze. Ja. We hebben veel problemen financieel in Italië zoals in de rest van Europa. Ook wel, uh, heel veel huizen in Italië sluiten. Dan gaat het grootste huis van Italië, wat moet schijnen, wat het lichtend voorbeeld moet zijn... gaat niet open omdat ze een kostuum niet aan willen. Nee, het is een schande. Luisteraars, u kunt reageren. En als u dat wilt doen, doe dat dan via onze website radiokunstof.nl of Twitter, hashtag radiokunsthof. Ich ya, ja, it's lustig, heils auf Sasa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen und Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich bieg sie dutzendweise für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein. Alle Mädchen werden weit. Wenn alle Mädchen Bären weint, so tausche ich brav Zucker ein. Die Welt, mir am liebsten wär, der käme ich gleich mit Zucker her. Kiste sie mich zärtlich, dann will sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite an. Een vogelfenger Binitia, Thomas Olimand, 35 jaar oud, bariton en bezig de wereld te veroveren... met prachtige rollen, zoals deze Papageno in die Zauberfleuten... van Mozart vanaf 6 december te zien bij de Nederlandse opera... in het Amsterdamse Muziektheater, de hele maand al uitverkocht. Een wervelende voorstelling. De dirigent begint al te dirigeren tijdens zijn opkomst. Zo dynamisch is het. Het is waanzinnig. Nergens is het saai, nergens is het cliché of smierend. Het is ook een hele mooie Papageno, de Vogelfang die zo graag een vrouw wil om zich aan te verwarmen. Is het niet de eerste keer dat je deze rol speelt? Nee. Ben jij nu zo langzamerhand uit aan het groeien tot de... De Papageno vertolken. Dat is de derde keer, hè? De derde keer. Maar ik moet zeggen dat ik hem heel lang, of heel lang, niet gedaan heb. Ik heb hem twee keer vrij kort achter elkaar gedaan. Ik geloof in 2006 en 2007. En dat vond ik fantastisch om te doen. Het ging toen ook wel goed. En er werd ook goed op gereageerd. Maar dan is het ook zoals het gaat. Dan denk je, misschien komt hij nu volgend jaar weer. En het jaar erop weer. En nu zijn we 2012. Dus dat was dan ook gewoon vijf jaar niet. Hoe komt zo'n rol op je pad? Zoals deze bij de Nederlandse opera? Um, we hoorden, dus ze kennen mee bij de Nederlandse Open. Ik heb daar al een aantal dingen gedaan, ook een boel kleinere dingen en een aantal grotere dingen in moderne Nederlandse stukken. En toen gingen zij plannen, begonnen zij met plannen van die zaubervleuten. En toen dachten ze aan mij en dan heb ik daar ook nog een auditie voor gedaan voor de dirigent, kennis gemaakt met, uh, met de regisseur. Op zo'n manier ontstaat dat. Ja, het is een ja. hele grote, grote rol. En het is ook wel een rol die door de mensen die er echt verstand van hebben... wordt gezien als een, een doorbraakrol. Heb jij het ook ervaren toen je na die auditie ja kreeg te horen? Nee... In, er... In de zin van doorbraak dat, weet ik, het was gewoon, ik vind het een heerlijke rol en fantastisch stuk. Dus om de kans te krijgen om op zo'n mooi niveau als de Nederlandse opera is en heeft met zulke goede mensen dat te gaan doen, dat is voor mij gewoon te gek. Mm. En dan ja, veel, her, veel verder dan dat, denk ik dan ook, eerlijk gezegd niet. Nou, misschien wel geruststellend ook, dat je daar helemaal niet zo over nadenkt, toch? Nee, nou ja, want je kunt er ook zo weinig mee. Uh, we, moeten, we hebben nu een fragment van mijn eerste aria gehoord. Hoe had ik die anders moeten zingen... op het moment dat ik daar over, bij wijze spreken over de scala nadenk? Nee, dat gaat alleen maar over dit stuk en over deze dirigent. Over mij, ja. over deze regisseur ja. en over de collega's. En, die rol, die Papageno, dat is echt een spin in het web in, in, in, in dit stuk. Uh, misschien, misschien kunnen we toch even de contouren van het verhaal doen... om even de, de ondergrond te geven van deze het Wie is Papageno? Dat is... Best lastig om te zeggen, omdat dat eigenlijk ook niet heel erg duidelijk wordt. Aan de ene kant, omdat we weten, hij weet zelf niet waar hij vandaan komt. Hij weet zelf niet waar hij geboren is, van wie hij geboren is. Hij is opgevoed door iemand waarvan hij zegt dat was een oude man, maar hij was wel heel grappig. Uh, en Tamino, die hij ontmoet, een prins, die, uh, die we meteen aan het begin van het verhaal zien, die achtervolgd wordt door een gigantische slang en miraculeus gered wordt. Uh, Weet we weten ook niet precies van hoe dat nou zit. Uh, wordt ook allemaal niet echt opgehelderd. Maar wat we in de loop van het verhaal in de loop van de opera zeker zien... is dat Papageno en zeker in deze regie echt iemand is. Dus niet een, een, een kartonnen clown of niet een, een grote komiek... die alleen maar rare bekken trekt. Maar iemand, ja, uh, misschien dat niet weten waar hij vandaan komt... en dat niet weten waar hij naartoe gaat... staat ook wel heel erg symbolisch voor... dat we dat natuurlijk eigenlijk stiekem allemaal niet goed weten. Alhoewel we misschien weten wie onze ouders waren... en dat we in die post dat postcodegebied geboren zijn. We doen nou deze opleiding, doen dat. Uiteindelijk hoeveel weet we en hoeveel controleer je nou echt? En dat is heel mooi met Papageno. Dat die naïviteit en dat heel open kijken... en dat zoeken naar hele basale en hele elementaire dingen... en dat zo eerlijk doen... Uh, dat dat iets wat hem heel sterk maakt. Hij, hij is een natuurmens, ja. maar hij heeft niet genoeg aan de natuur. Uiteindelijk verlangt hij in, in zijn diepste wezen... naar gezelschap, gezelschap ja. van een vrouw. Ja. Dat komt in deze voorstelling enorm sterk tot, tot uitdrukking. Veel meer ook dan je gebruikelijk ziet in het Sauberfleuten, waar deze papageno heel vaak een meer narachtige of, of komische, ja. komische rol is. Ja. Stond dat je aan? Ja, omdat ik denk dat dat, er, uh, dat dat ook heel erg zo is. Dat dat er ook heel erg staat. En wat lastig is, is dat het. De muziek zoals je dit ook hoort, is van. Er staat letterlijk, wordt er ook gezongen. Haisa, hop, sa, sa. Dus dat is van ontzettende vitaliteit en ja. opgewektheid. Dus dat verleidt heel erg tot ook zo'n soort manier van spelen. En. Uh, wat er dan gebeurt, is dat je drieënhalf uh, uur lang grappen en gollen krijgt. En dan een paar maten in geen mineur Zo waarin... wordt het vaak gedaan. Zo wordt he? het ook vaak gedaan. Terwijl je kunt afvragen of je dat hoeft te doen. Ik denk dus dat, we ook, dat het ook wel lukt om te laten zien dat dat niet hoeft. En dat dat wel heel erg veel oplevert. Als je laat zien, eigenlijk is ook het eerste, de tweede couplet... Wat Papageno wat ik zing als ik opkom, is het is allemaal wel leuk, maar ik wil wel graag een vriendin of een meisje of een vrouw. Ja, ik verlang naar een vrouw. En dat wordt heel vaak weggemoffeld omdat Papageno van die leuke grote schoenen aan heeft. Of, uh... Dat is natuurlijk ook wel een klein beetje de schuld van de librettist zelf en, en Mozart samen. Want de librettist zelf heeft, heb ik, als ik goed geïnformeerd ben, deze rol zelf uh, ooit. Uh, gezongen ja. en heeft daar eigenlijk een beetje ja, een soort Freek de Jonge van letteren van, van gemaakt. Heel kolderiek. Nou, ja en nee, want we weten het uh, aan de ene kant uh, dat zijn theater daar zo onbekend stond. Want Chica Neder is degene die een heel groot deel van het libretto geschreven heeft. Mm. Die was de eigenaar van het theater. En vriend van Mozart. Een vriend van Mozart. Uh, maar hij was ook in, in ieder geval een aantal jaar daarvoor stond hij bekend... als, als je een Hamlet voorstelling wilde zien... dan moest je hem als Hamlet hebben in het Duitsstalige gebied. Dus hij had ook een grote reputatie als tragisch acteur. gaf om gewoon geld te verdienen, dit soort grote spektakelstukken. Dus hoeveel kolder en hoeveel uh, ernst zat er tegelijkertijd mm -hmm. in dat stuk? En maatschappijkritiek niet. En, ja. Ook dat nog. Precies, en een heleboel van die dingen. Uh, wij doen niks wat er niet staat. In deze regie. Je zou niet durven. Nou, ja, dat kan, soms kun je er wel iets bij. Of, uh, af en toe komt er wel eens een zinnetje bij. Maar uh, kun niet, we hebben er niks bij. De haren bij gesleept. Uh, in zin, dus het staat er allemaal wel ook. En we kunnen natuurlijk niet weten... in hoeverre dat niet ook toen ook meespeelde. Maar het is grappig. Het staat er allemaal wel. En toch, blijkbaar met dat wat er staat... kun je zo'n totaal andere figuur uh, ja. uh, boetseren. Is dat nou allemaal re regie... Of is daar ook uh, deze Thomas Olimans uh, uh, zelf verantwoordelijk voor? Ik bedoel, zit er improvisatie bij? Uh, leg je dat er zelf in? Een, uh, in het proces is, gaat het natuurlijk van heel erg van twee kanten uit. De, de, de ogen van Simon McBurney, de, de regisseur, die zegt van... nee, oké, okay, hier zit altijd die en die in die grap. Dat weet ik wel, maar die gaan we gewoon niet doen. Denk maar aan, wat is die lijn nou? Je, je bent nu anderhalf minuut op. En je vraagt al van, ik wil gewoon iemand om naast die vogels ook iets wat leuks mee te hebben. Uh -huh. Laten we daar nou eens op concentreren. Nee, je hoeft hier niet de rare bek te trekken. Dus die ogen sturen ontzettend. Wat doe je dan wel? Ja, daar moet je heel erg zoeken. Dus op een gegeven moment doe ik iets, bied ik iets zegt en dit werkt heel goed. Ja, dus dat is altijd een wisselwerking en op de vloer. Je. Dat bedenk je gewoon tijdens het proces. Ja, of je doet het tijdens ja. het proces. Want die lijn tussen heel vaak dingen bedenken... Uh, ja, op een gegeven moment hoop je ergens op uit te komen dat je gewoon kunt doen... Dat je niet meer hoeft te bedenken, ik ga nu deze grap maken. Want dan, komt die, dan, dan, dan zit je waarschijnlijk met, met, met vier vlaggetjes en, en vijf knipperlichten alweer aan te geven. Het ideaal van spelen voor mij en op een operabune of een toneelbune is dat je doet. Dat je handelt, dat je speelt, dat je reageert op wat er gebeurt. Dat je dus niet met vooropgezet, voorbedachte raden... Nee, nee, het is niet aan dingen. de keukentafel of, of uh, in de studieruimte ontstaan. Zou dit en... nou niet ontzettend leuk zijn om hier dan zo ja. even naar, guitig naar links te kijken? Ja. Nee, dat is, dan is voor mij meestal niet gelukt. Nee. Dus worden de grappen niet uitgevend... die de mensen die dit vaak zien tot het vaste repertoire zijn gaan beschouwen... En, maar doe je juist weer andere dingen die heel prikkelend zijn... Uh, die we misschien nog niet kennen. En daar hebben we uh, Peter van der Lind van Trouw, de muziekcriticus over gesproken. En die zei tegen ons... Ik heb zelden zo'n leuk papageno gezien als deze. En dat leek er niet op bij zijn opkomst in dat zwerverspak. Zeulend met die ladder. Wat moet dat worden, dacht ik toen nog. Maar hij doet het fantastisch. Deze papageno is geen vlierenfluiter, maar een aandoenlijke man. En dat is de verdienste van Olimans. Die keukentrap, die is natuurlijk heel symbolisch, voor het hoger op willen komen. En je komt op met een heel gam... Ja, een beetje krakmikkig. Ja, hij, hij zou zomaar in mijn keuken kunnen staan. Ja, ja, ik heb er voor mij bijna dezelfde thuis ook. Ja, een beetje ja. zo. Ja, maar je ziet er ook inderdaad een beetje slonzig, zwerverachtig uit. En ja, daar, daar breng je iets in, juist omdat het anders is dan, dan dat beeld wat we kennen. Ja, en dat is ook weer wat er staat. Wat heel vaak niet opvalt, als je. Kijkt, hoe reageert iedereen op Papageno? De drie dames die, uh, die in het verhaal zitten, zijn bedienden van de koningin. Nou goed, bla, bla, bla allemaal ingewikkeld, loopt door elkaar heen. Die behandelen hem altijd slecht eigenlijk. Tamino komt hem tegen, die prins denkt: wie is dit in godsnaam? Dus iedereen kijkt naar hem: van wat doet die man nou en wat, waarom, waarom gedraagt hij zich waarom zegt hij dit soort dingen, waarom vraagt hij dit nou? En dat is dus ook iets wat we heel erg hebben opgezocht daarmee. Van dat, je, dat is dus kennelijk ook wat werkt. Als Peter van der Lint, die toch wel wat zou gezien moet hebben... Ja. dat hij denkt, oh jee, ja, daar gaan we weer. Ofzo, of wat moet het nou worden? Dat is misschien precies de zonderlinge kwaliteit die dan later voor zorgt... Dat je nog meer mee kunt leven. Ja. En ben jij op dat moment, als je die speelt, als je, als, als je die première achter de rug hebt, ben je dan eigenlijk ook bewust van de andere Papageno die je neer hebt gezet? Bijvoorbeeld in vergelijking met die andere twee die je ooit gedaan hebt in 2006 en 2007? Ja, ja, maar. Uh, terwijl het ook niet zo. Ik ben niet ontzettend uh, zelf-analytisch, dat ik dan niet. Ik, ik, ik volg ook gewoon maar de weg tussen aanhalingstekens. He, dus wij zijn, we hebben heel lang en heel intensief gewerkt. En daar is dit uitgekomen. En daar denk ik dan niet bij iedere afslag van ja, maar dat deed ik toen zelf dat deed ik toen zo. Dit is eigenlijk een variant is... op, een op een antwoord wat je eerder gaf, namelijk, eigenlijk geef jij de hele tijd aan: ik werk in het moment zelf. Ja. En ik stijg niet zo snel boven de materie uit om een analyse te maken van wat ik aan het doen ben. Uh, nee, omdat je dan. Het is wordt... Boeddhistisch, eigenlijk doe je het. Ja, niet-express. Of nee, misschien wel-express. Of dat is misschien ook wel weer boeddhistisch om het dan niet-express-express express te doen. Ja, <laughs> maar, laten we er even nou doen. <laughs> nu wordt het een weer spirituele uit. ja. uitzending. Ja, ik vind het toch wel leuk. Nou, maar voor mij gaat muziek en theater ook over een moment. En, en heel vaak, uh, ook als ik zelf geprobeerd heb om leuke ideeën kwijt te raken... of mooie muzikale dingen te doen... Wordt het gekunsteld? En echte kunst ja, dat is, is niet het. gekunsteld. Ja. Dus je kunt, wat ik heel erg doe als ik het voorbereid, is dat ik heel goed weet. wat. Uh, nou, net als met een grote wandeling. Als je een bergwandeling doet, zorg je dat je het goede materiaal hebt. Dat je weet dan, oké, okay, deze tocht duurt gewoon normaal gesproken, laten we zeggen, acht uur. Ik heb dat soort schoenen nodig. Maar je gaat niet denken, dan ga ik, tenminste ik niet, dan pak ik daar mijn eerste boterhammetje en daar mijn eerste dit of dat precies. En dat doe ik dan precies zo. En vervolgens onderga je alles wat je hebt voorbereid. Maar je kunt dat niet te veel vasthouden of vastleggen. Want je, dan heb je ook geen ruimte, geen vrijheid meer. Mm -hmm. Kun jij ons toch meenemen in wat jij ervaart als je in deze rol staat? Als je het doet? Um... Ja, ik maak er echt wel het verhaal mee. En, en het, is heel, het is heel fysiek ook. Dus ik maak ook een heleboel. We hebben een, een, een vloer die, uh, ik geloof, acht meter, of drie meter de lucht in kan. onder Scheef, allerlei, uh, ja, allerlei hoeken. krankzinnige ja. hoeken kan worden. Dus dan, heel mooi is dat. dat? Dat werkt allemaal fantastisch. Je ziet alles wat er op toneel gebeurt. Dat ja. ook, ja. En, en, uh, en we hebben heel erg gewerkt vanaf dag één met een groep van fantastische acteurs. Een aantal Britten en een aantal Nederlanders. Dus we maken het echt heel erg samen, die voorstelling. Ja. En ook de, zo die zijn allemaal betrokken in het, in het spel. Iedereen, ja. het is één gesandkomstwerk. En zo voelt het ook. Dus zo kom ik ook theater binnen, dan zie je iedereen weer... en dan begint het weer. En dan is het echt een parcours voor mij. Dus dan is het ook echt weer afwachten van... wat komt er uit de zaal terug... Hoe gaan de dialogen vallen? Er zit in Sauberfleuten veel gesproken tekst. Ja. Dat is ook best uh, lastig hè voor een zanger, denk ik. En met een zaal. Ik vind het heerlijk. Ja? ja, nee, ik vind het heerlijk. Ja. Ik heb Vledermaus een aantal keer gedaan. En uh, daar zit de rol van Eisenstein er zit ook heel veel spreektekst in. Ik vind dat die, die, die wisselwerking vind ik heel spannend. Laat ik zeggen, de meeste zangers hebben daar wel een beetje problemen mee. Met veel tekst. Ja, nou ook ja. omdat je moet schakelen op je stem natuurlijk. In ja, Europa. ik denk er maar meestal niet te veel over na. Daar heb je het alweer. Ja. Nee, en dat, wil, dat is niet dan alleen maar puur naïef, hoor. Maar zeker op het moment zelf. En, en, uh... Laten we even luisteren naar dat duet... Papageno, Papagena. Vertel even wat er gebeurt. Nou, We zijn nu onderhand, sinds deze aarde... waar we net een stuk van gehoord hebben... denk een uur of drie verder en een pauze gehad. En ik heb uh, nu 30 seconden voordat dit begint... heel serieus, zeker in deze productie... op het punt gestaan om er een eind aan te maken. Ja. Omdat het er toch naar uitziet dat het niet gaat lukken. En dan komen drie uh, als uh, oude mannetjes verklede knaapjes op uit Dortmund. En die zeggen, van, speel toch even op je klokkenspel. Een magisch klokkenspel... Want dan, wat je ook echt zelf doet. Wat dan. ik dan ook uiteindelijk zelf doe. En, uh, en dan zul je zien. En dan staat daar... Papagena. Pap, oh. oh. Ba, ba, Bababababäckena, ba, ba, ba, nicht nur mir nun ganz gegeben. Nun bin ich dir ganz gegeben. Nun so sei mein liebes Liebeswein. Nun so sei mein Herzenswein. Mein Liebeswein, mein Liebeswein. Welche Freude wird das sein? Welche Freude wird das sein? Wenn die Bretter uns verlängern, wenn uns verlängern, unsere liebe Kinder singen, unsere, unsere, <reflektatre> <khác> unsere liebe Kinder singen, bis zu Lebenstreinen. I'm hey, no, get no, a no, no. no, no, no, no.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 Ja, zo leuk vind ik dit. Ik vind het ook leuk dat ze meteen over kleine papagenetjes... en papagenetjes beginnen te zingen ja, ja. Bij, bij de ontmoeting. Uh, en je hoort ook hoe het publiek reageert hierop. Dat was sowieso, bij deze, bij deze hele opera is dat zo. Hè? Ik geloof dat bij de première iedereen als één man ging staan. Ja, nog nog ja. voor het einde. Ja. Dat moet een waanzinnige sensatie voor jullie ook zijn. Ja, dat is echt fantastisch. En het is, uh, nou, dit, dit duet blijft zo geniaal. Het begint al zonder praten dat Je kunt niet uitleggen wat de het stotter. is. En het, ja, het is gestotter en het is eigenlijk niks en het is fantastisch. Want het geeft helemaal, zeker naar alles wat er gebeurt... is zo'n uh, opluchting en zo'n uh, ontlading ook. En uh, wat heel slim is in deze productie... is dat de hele zaal, die hele brede ruimte van het muziektheater... gebruikt wordt en bijna deel van het toneel is. En ook hier verdwijnen wij uiteindelijk door het publiek weg. En dat werkt ontzettend goed. Ja, ja dat, is, dat is heel goed gedaan. Dit is een rol uh, in het zou bij de Nederlandse opera. Dit is negen jaar na je operadebuut. Toen je, ik meen, 24 was of ongeveer. Ja. Nou, nou ja, heel dat, jong. Ja, als het negen jaar geleden is dan, zoiets. Ja. Zal, zal ja. wel. In 2003 maakte je je ja. de Nationale Reisopera. Uh, hoe vanzelfsprekend was het eigenlijk voor jou... dat je in deze operawereld terechtkwam? Uh, nou, niet per se heel vanzelfsprekend. Ik, ik speelde altijd wel viool toen ik klein was. En op een gegeven moment piano, en daar zong ik dan een beetje bij. En dat was het dan eigenlijk ook wel. En, en maar geen opera-repertoire, nee. nee. Nee, ik vond het ook vaak te veel als ik dan. Want ik luisterde heel erg veel klassieke muziek door dat vioolspelen spelen en door het piano spelen. Maar ik vond opera heel snel te veel. En vooral de, het opera zingen te veel. Het, te veel uh, het opzetten van de keel, een groot geluid maken. Wat, ik niet, wat voor mij niet in verhouding stond altijd tot wat er werd uitgedrukt. Mm -hmm. en... Het was niet een natuurlijk genre voor je? Nee, niet per se. Wel heel veel instrumentale muziek, ook uit opera's. Maar niet per se. Ik was niet al op mijn, mijn tiende of twaalfde... eindeloos Verdi, Puccini en Wagner aan het luisteren. Ja, want wat heb je moeten... Want dat hoor je natuurlijk veel van mensen. Je hoort altijd twee dingen. Mensen houden niet van musicals. Mensen houden niet van opera, of juist wel. Maar, ja. hè? maar dat is omdat er iets bij zit wat zo theatraal is, wat, wat tegenstaat. Ja, nou, ik weet niet of het me tegenstond. Maar ik had gewoon ook ontzettend veel te ontdekken waar ik dat niet bij had. He, dus want toen ik, het, toen ik erin gestapt ben... Uh, en ook, ook toen ik het zelf ging doen... want ik kwam bij een zangleres terecht. Een moeder van een jongen bij mij uit de klas. Die had mij horen zingen op een muziekavond op school. Gewoon lichte muziek, zoals dat dan heet. En, uh, en die zei nou, als je aan je stem wil werken, dan gaan we ook wat klassiek doen. Dus koop nu dit, dit boek met Schubert liederen. En ga eens daar naar luisteren. En zo is dat ook gegroeid. En toen dacht ik van, jeetje, ik heb gewoon ook wat gemist, inderdaad. En, mm. Maar ja, op het moment dat ik... Uh, helemaal gek was van Maner of Shostakovich... daar heb je ook al je handen aan volgens je in wil storten. Dus het was ook niet per se vanuit iets negatiefs... dat ik dat niet wilde of zo. Nee. Laten we even luisteren naar een stukje van je opera Debuut. Politino, klein duimpje ja. is dat. Ja, Kan je er tegen om het terug te Nee, Dat ja, zullen we zien. Hans-Werner Hensen. Uh, bij de Nationale Reisopera. En ja, je hebt daar de rol van de vader... die die kinderen uh, ja, moeilijk van voeren. Ja, 14 voeren. kindertjes. Dat oh. was echt fantastisch. En dan ben je een jongen van in de twintig... en dan moet je ja. zo'n rol gaan doen. En dan klinkt dat zo. Meer, om al onze jongens aan eten te helpen. Het gaat over ons, ook al is het weer boven. Ik luister toch. Het is voor mij niet te verdragen als ik zie dat ze langzaam van de honger dreigen te sterven. We brengen ze naar het bos toe en daar laten we ze achter. Wat gemeen. de enige uitweg van achter. je kinderen kun je nog zo so houden. als die ze dan een lieve van honger <tiedern> creveren wat doe jij dan Van klein duimpje. Thomas uh, Olimans in 2003. We, een klein duimpje zat op het dak. Ja, die, zaten, die hoort een kinderstemmetje er ja. steeds doorheen. Die zit onze uh, kwaadaardige plot af te luisteren. Ah, en uh, dus die hoort, oh hij hey, laat ons aan de steek en weet ik wat. En het was heel zoet, het was in Enschede, de Nationale Reisopen. En die kinderen zongen echt fantastisch, ze deden het heel erg goed. En allemaal in keurig ABN wat ze zongen. Tot er dan een spreektekst kwam. En dan viel het compleet <lacht> terug in het prachtige dialect uit de regio. <lacht> en dan zetten ze weer in te zingen. Dan was ze het weer alsof brood ze brood halen. Oh god, daar gaan we weer. <lacht> en, en dan zongen ze verder en was het keurig uh, alsof ze, en ik weet niet waar, vandaan kwamen. Hoor jij nu een andere stem bij jezelf? Hoor jij, uh, hoor jij veel, dat jongere, een... veel jongere stem. Ik hoor ook mijn eigen stem nog, maar ook, ook, uh, ja, ook veel jongere stem. Hoe heeft jouw stem zich ontwikkeld door de jaren heen nu? Vind je zelf? Uh, um, voor mijn gevoel, gelukkig heel natuurlijk. En, en uh, is, is veel rijker geworden, veel groter geworden. Maar ik je bereik is groter. Ja, maar, en, en ook volume. En, zo, en, de, en de kleuren dus het palet is, is uh, rijker geworden. Maar ik hoor, gelukkig herken ik mezelf nog. Want dat is iets wat me, als me dan iets tegenstond... of zelfs nog af en toe tegenstaat... is dat je de stemmen van mensen helemaal niet herkent. dat je, je hoort een bas of je hoort een tenor. Die klinkt als een tenor, die klinkt niet als iemand. Die klinkt niet als degene die die tien jaar ervoor was. Maar die klinkt gewoon zoals een tenor klinkt. Ik weet niet of dat... Uh, of je daar iets uh -huh. mee kunt. Maar dat klinkt als het cliché van een stem. En, en, uh, en ik hoop en ik denk ook dat dat gelukkig niet is overkomen. Jij wil bij je eigen geluid blijven. Ja, ja en, ik omdat moet... ik dat ook graag hoor. Als ik een zanger mooi vind zingen, dan is dat omdat ik die zanger herken. Omdat ik iemand hoor zingen. Hoe, hoe bereik je dat? dat? Dat je de originaliteit, de authenticiteit van je stem behoud, terwijl je toch aan een vorm van topsport doet. Je bent het aan het oprekken in de lengte, in de breedte, op alle manieren. De weer denk ik door niet te veel, uh, door het niet te veel te doen, door niet iets te maken, niet iets te forceren... niet iets ergens op te zetten wat er niet zit... niet mm -hmm. iets in een richting te duwen die, die, waar het niet in hoort te gaan... maar heel goed, ook heel goed te luisteren. Maar word je daarin gecoacht of is dat iets wat, uh, wat je gewoon van nature aanvoelt? Is dat nee, ik heb, ik heb natuurlijk altijd zangles gehad en, en, uh, en, ge, en gestudeerd hier in Amsterdam... bij Margreet Honig en daarvoor bij Eugenie Dietewich in Utrecht. En toen een hele tijd eigenlijk uh, ja, wel gestudeerd, maar zelf... Op eigen benen en toen met een, een zangdocent in, in Duitsland in contact gekomen, Dieter Muller, die woont in een klein dorpje bij, uh, bij Aken in de buurt, die ook heel erg zo werkt, moet ik zeggen, heel erg van, van het eigen geluid en ja. het eigen. En, en ja, voel nou maar, luister nou maar wat er komt en hoe je dit, dat kunt. Ja, rentabiliseren of kunt uitbreiden, ja. dat kunt laten werken. Ja. Heel gek misschien hoor, maar ik hoorde net een bericht op Radio 1... in een programma voor ons, het Radio 1-journaal... over Badar Hari, die in de gevangenis zit en 20 kilo is afgevallen. En waarschijnlijk is dat omdat hij die, die anabole niet meer uh, gebruikt... die hij nodig heeft om tot die topsport te komen. F toevallig las ik vanmiddag over het gebruik van... Epo, zal ik het maar even noemen, onder zangers. Dus dat heel veel zangers van alles gebruiken... om een beetje die stem uh, vast te houden. Dus nee, nu moet die... ik jou heel diep in de ogen kijken. <laughs> en ik laat je ook zo even een urinetest doen. <laughs> Precies. Vandaar dat ik <laughs> al die glaasjes dus water ja, moet drinken. Moet in je moet altijd ergens even ja. een bakkie zuiken. <laughs> nee, nee, nee. Maar, maar heeft dit ook iets met natuurlijk niet natuurlijk uh, te maken? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet... Ken, ik bedoel niet van, niet van mezelf en ook niet om me heen. Ben ik niet vaak in situaties, of eigenlijk kan ik wel zeggen eigenlijk helemaal niet, uh, waar ik mensen zie die systematisch, uh, laten we zeggen, medicijnen of middelen gebruiken. Je hebt altijd uh, bepaalde neuroten die met eindeloze hooikortspreetjes en en -san en en kruidenmelanges en dat soort dingen. Ik in de begreep zijn. dat ook heel veel astma medicijnen, dus, dus, dus de Ventolines en zo. Ja ja ja ja. Dat... Om, om om om om een soort soort op de stem. Nou, er was er of... waren vroeger en ik. Dat, dat er zijn mensen die zingen met cortisone en die dat vroeger ook deden. Ja. Cortisone is een ontstekingsremmer. En uh, dus men, zelfs als je een zware keerontsteking hebt, dan soms in noodgevallen nemen mensen cortisone of een injectie, uh, waardoor ze dan toch nog kunnen zingen. En dat geeft een soort van macho-achtige peng aan de klank. Zowel bij uh, vrouwen als bij mannen. Mm -hmm. Dus daar moet je ook maar net op zitten te wachten. Uh, hé, dus een soort, voor je een soort Florence Griffith-achtige stemkwaliteit uh, ja. opbouwt. <laughs> en er zijn mensen die... Ik hang die aan dat... je lippen, ga door. <laughs> <laughs> en er zijn men, ik weet van mensen, en zeker in het verleden... je had een paar grote tenoren waar je gewoon dat, dat hoort. Maar het is geloof Jij blijft daar ver weg bij, begrijp ik. Je ja. zou dat niet doen. Nee, ook niet zo snel. Uh, je weet, ik bedoel, zeg nooit, nooit. Je kan misschien een moment hebben waar je een avond echt niet kunt missen, omdat je de enige bent die er al dan of daar kon. Ik weet het mm -hmm. niet. Ik heb, gelukkig ben ik nooit in zo'n situatie geweest. Nee, maar goed, laten we dan, dan zo'n situatie eens opzoeken. Uh, jij wordt een lyrisch baraton, bariton genoemd, dat, dat, dat ben je natuurlijk ook. Maar nou komt er een hele zware Wagner op je pad. Een ja, maar hele... ga ik, dat, dat, ga, dat gaat me echt niet lukken met twee prikjes oh. dan. Denk ik. Toch? hier een beetje. Nee, gewoon hier een beetje prikken. En dan, en dat, dat is ook, we uit. hebben natuurlijk die hele dopingdiscussie over, over de wielersport. En, Zeker. En Armstrong en weet ik wat. En, en dat is, vind ik ook een heel erg moeilijke discussie. Omdat ik ook denk dat het heel erg goed is. Dat sport heel erg zuiver is. En, en, en al dat soort dingen. Dus ik neem daar ook niet per se stelling in. Maar de bewering dat zonder die doping, uh, uh, dat een willekeurige fietser hier in Amsterdam... met dezelfde hoeveelheid doping dezelfde tijden zou rijden als Armstrong... is natuurlijk ook onzin. Mm -hmm. ja. He, ja. Dus daar zitten een heleboel nuances in. Uh, maar het is jij gewoon ongezond. Wel, beschouw jij zingen wel als verwant met topsport eigenlijk? Uh, ik denk qua, uh, qua fysieke benodigdheden en qua conditie... en qua discipline die je ervoor nodig hebt wel. Qua prestatie hoop ik niet. Mm -hmm. Dus ze zijn er wel hoor. Er zijn ook zangers en die ook fantastische carrières maken. Die ook geroemd worden om hun coloraturen. die als Ferrari soepel door de bocht heen gaan. Voor mij is dat niet per se waar muziek over gaat. Het is iets wat heel erg spectaculair kan zijn. en heel erg. Uh, je kan meeslepen op een bepaalde manier. Maar ik wil muziek horen en meemaken om wat het me vertelt. of wat het me laat voelen. En wat Uiteindelijk het me... gaat het om, om, het in, om de inhoud, op, om het epische. Ja, ja nee, het epische moet dan alweer het verhalen zijn Op om het, om het mysterie, om het, om, de, om, het, om het meemaken. Om de kunst ook. Ja, om dus, de kunst. Ja. He, als we in twee Maar gestuurd grinnen, door, door, door, door discipline. Door zo hoog mogelijk techniek, en natuurlijk. En, maar dat is toch. Uh, is, is de de kapel, zijn de fresco's daar zo fantastisch om het technisch kunnen of om wat het brengt? Mm -hmm. uh, technisch kunnen is, je, je wil het hoogste technisch kunnen hebben om het hoogste te kunnen vertellen. Mm -hmm. Maar niet om het hoogste technisch kunnen. Nou, dat je dat je iets kunt. Dat, dat, dat blijkt eigenlijk uit. We hebben mensen om je heen gesproken. Die zijn allemaal lyrisch enthousiast over jou. En. Um we krijgen ook een mail van meneer Bolland. En die schrijft... Ik heb je geloof ik vijf keer live gehoord. Amsterdam, Den Haag, Delft. Het allermooiste vond ik misschien Malen. Ik ben de wettel op handen gekomen. Hoe dan ook. We zijn ontzettend blij dat je er na La Ameling... eindelijk weer eens een landgenoot van wereldklasse is. Die hopelijk net als Ellie... altijd veel zal optreden binnen de landsgrenzen. Leuk. Gewoon in één adem met Ameling. Ja, dat is voor jou natuurlijk heel gewoon. Maar nee, nou, nee, ik kijk daar maar... best van op. Nee, het is gewoon heel erg leuk. Ja. Ik vind het ja. niet heel gewoon, of ik het er niet, maar het is gewoon heel, heel leuk. Peter uh, van der Lint, de al eerder uh, geciteerde muziekcriticus van Trouw... die schreef... een prestatie van je welste waardoor Olimans in de operawereld... nu beslist met zeven mijls laarzen kan gaan rondlopen... Hoe ziet dat eruit met zeven laarzen rondlopen in de operawereld? Daar zou ik dan voor moeten bellen ook. Dat weet ik ook niet precies. Nou, grote stappen voor. Ja, nou, ja, maar dat... Ik help je maar even. Uh, ja, maar dat werkt op zoveel... Ik, ontzettend leuk natuurlijk weer dat hij dat schrijft. En ook ontzettend, heel erg complimenteus. En dan gaan we maar weer kijken wat er gebeurt. Ook. Ja, maar goed, dat merk je. Dan gaat de telefoon vaker. Dan gaat je management die gaat je inplannen. En dan opeens blijkt niet dat je één jaar vooruit helemaal uh, dicht gemetseld bent. Maar tot drie jaar vooruit, hè? Ik bedoel, merk je nu waar je bent, wat dat betreft? Um, ja, maar je ben, ik ben nu waar ik nu ben. En, en daar komen gelukkig heel erg leuke dingen ook uit. Mm -hmm. Wat gaat er allemaal gebeuren? Ik weet het ook niet. De, hè, ik sla de krant op, naar gelukkig gisteren Metropool Metropoolorkest krijgt goed nieuws. Mag nog even doorgaan. Mag nog even doorgaan, tot 2000, even doorgaan. 2017, 2017 geloof ja. ik. Weten we weten eerlijk gezegd niet wat dat nou precies betekent. Waar komt dat geld in één keer vandaan? Waar gaat dat geld dan weer weg? Hè? Ja. Ik, ik, ik wil niet doen, denk ik. Ik ook iets over omroep horen toen het over ja, geld ging. Nou goed, dus ja. dan gingen wij allemaal uh, weer achter ons haar, weer in in ons haar. te, krabben. Haar te ja. En, nou. en uh, ja. Je weet niet hoe de wereld. Uh, nee, en. en uh, maar laat het dan over je eigen dromen hebben. Dan hoop ik uh, dat het niet zozeer is dat je enorme passen kan doen of enorme stappen zet in één keer. De dat de heeft de me de nooit ontzettend geïnteresseerd. Maar dat ik. Dit is gewoon een fantastische ervaring... met zulke goede mensen zo'n fantastische rol te doen... dat ik dat soort kansen nog heel veel krijg. Ja, want dan ga je bijvoorbeeld... laten we even luisteren naar iets wat je het afgelopen jaar deed. En daarin horen we jou in, uh, als Gunther in uh, Götterdammerung... van Wagner onder uh, het Gelderse Orkest onder leiding van Ed Spanjaard. Ook om even aan te geven dat, dat het wel steeds breder wordt... dat wat je gaat doen. In Wagners, Kutte Demerong, demmerung Tommy, Thomas Olimans, Tommy Olimans. Tommy Olimans. Dat was ook leuk. 2012. Ed Spanjaard had regie hier, de leiding. Um, ja, nou ja, er wordt wel gediscussieerd over uh, hoe. Dat weet jij misschien helemaal niet. Buiten jou om wordt er gediscussieerd over hoe ver uh, rijkt die stem. Wat, wat uh, een, een lyrische bariton kan die dan uiteindelijk naar een, uh, naar een, een, een zware. Uh, Ring des Nibelungen van Wagner. He, en wij vroegen dat bijvoorbeeld aan Jan-Paul Grijping. Hij is pianist en repetitor. Hij kent jou al uh, heel erg lang. Je krijgt ja. ook een beetje een grijns op je hoofd. Uh, nu ik deze naam uitspreek. En hij zegt. Ik denk dat hij steeds zwaardere baritonrollen gaat zingen. Hij heeft onlangs als Günther gezongen. Nou, dat hebben we uh, net gehoord. En ik denk dat er over vijf jaar ongeveer toe is aan de rol, rol van Wotan Wagner. Ja, wie weet. Ja. Wie weet. Dat zijn, dat lijkt me, het is een fantastische rol, de rol van botan. Uh, is dat het hoogste haalbaar? Is dat de Olympus? Nee, in, in de mythologische zin natuurlijk letterlijk wel. Ja. Maar niet per se... Uh, kijk, als die rol niet bij me past, als die rol niet komt... Als die, als die stem niet die kant op gaat, dan gaat die ook niet die kant op. Dus nee. dan, dan je... hoop ik ook niet dat ik het probeer. Nee, oké, okay, maar, maar je, je bent wel een man met ambitie en je staat ergens... dus je droomt ook over alle mogelijkheden die nu op tafel... Ja, maar zo'n rol als Gunther, bijvoorbeeld, uh, die ik net gezongen heb... Ja? dat was echt een grote stap voor mij ook in, in het Waak Repertoire. Een, een grote, lyrisch zingende, maar wel flink veel zwaardere partij... dan ik tot dan toe gezongen had. Ja, als ik die de komende paar jaar nog een flink aantal keer zou mogen en kunnen zingen waardoor die stem ook kan rijpen, waardoor andere grotere... want zo werkt het ook, je moet echt je kilometers maken. Ja. Weer vergelijkbaar met de sport. Ja. Dan moet je ook dan zien van uh, wat voor gewichtsklassen qua stem kun je in bewegen... Uh, He, dus, ja, als je 23 zijn... bent, heb je een andere gewichtsklasse ja, stem. Precies. Ja, precies. En, en, en bij mannenstemmen is dat ook nog weer een beetje later dan bij vrouwenstemmen. Dat zeker wat is, bij... Hoe ziet het rijpingsproces dan uit? Wat, wat, wat, wanneer is de stem uitgerijpt? Nou ja, dat, bij, bij, dat kan bij mannenstemmen zelfs nog uh, voor bepaalde rollen... dat je 50, 55, dat je daar dan aan toe bent. Dat je daar echt op je piek je volledige fysiek ja. uh, zingt. En iemand die ik zeer altijd bewonderde, van wie ik ook les gehad heb... en echt een lichte voorbeeld. Dat het was, was uh, Henk Smit, de Nederlandse bariton. Ja. ja, die zong nog een fantastische Albrecht met 72 hier bij DNO. En dat. Uh, de Nederlandse he, daar, opera. Ja, ja. Bij, precies. En. Um, dus daar zie je aan hoe lang een gezond gevoerde stem het, het kan uithouden ja. en, kan, en veel kan brengen. Ja. Is er in, in je nabije toekomst iets waarvan je zegt, hier ligt voor mij uitdaging. Ik heb gezien in je agenda dat je bij combatimento concert bijvoorbeeld de Bach cantatas gaat zingen. Maar je gaat ook uh, naar de opera van Genève. Ja. Uh, waar, waar, ja, je verwacht van alles wat natuurlijk vanzelfsprekend. Nou, nee, maar... vind ik, ik, heb eigenlijk heel, ik heb altijd de, de, de Bach-passies, dus de matthäus persoon veel gezongen. Johannes persoon veel gezongen. Kantaten is eigenlijk nooit veel, dus dat vind ik te gek om te doen. Ja. Um, Rheingold ga ik in Geneve weer zingen. Daar, heb ik, daar zing ik Donner, de rol van Donner. Heb ik ja. een paar jaar geleden bij de Reis Opera ook gezongen. En ik kom weer terug aan het eind van dit seizoen in de zomer... Uh, bij de Nederlandse opera in Meisterzinger van Wagner. Ook weer met een mooie, breed zingende rol. Kootner, de bakker. Ja vind ik ook erg zo. Er komt ook om... wel veel Waakner uh, voor in jouw uh, balconage. Ja, dit jaar. Het is, het is ook Waakner jaar. Waakner en Verdi jaar. Maar ik zing dan dit jaar alleen Waakner, geen Verdi. En ja, dus dat zijn wel uh, heerlijke rollen waar ik ook weer veel zin in heb. En zeker Kootner is ook weer vergelijkbaar met Gunther zo'n stap van het. Het is een andere manier van schakelen. Uh, om het met autorij te vergelij vergelijken. En... En, en, en waarin ziet hem dat dan? Uh, het orkest, de, de, de, de, de grootte van de frases, de lengte. Hoe lang moet je doorzingen met hoeveel volume, hoeveel gewicht op één frase? Hoe wendbaar moet je tegelijkertijd zijn? Uh, wat voor soort figuur zet je neer? Papageno wordt vaak neergezet als, uh, als makkelijk zingen. Ja. Als licht zingen. Vaak worden veel jonge stemmen opgezet. Um, en... He, er wordt ook gezegd, dat was toch voor een acteur geschreven, chique. Nee, er was toch helemaal geen zanger. Nou, moet ik zeggen, de melodietjes zijn ook niet speciaal heel erg ingewikkeld. Maar om het echt mooi en goed te zingen, moet je het ook gewoon voldoen. Ik zing het nu echt wel veel beter, denk ik, dan ik het zes jaar geleden zong. Ja, er is alleen maar vooruitgang nu nog maar. En je moet natuurlijk ook steeds die keukentrap meezeulen. Ja, dat komt er nu nog uh, dan bij. Dat en is toen best had ik, fysiek de best waar. Toen had ik, had ik echte duiven om me heen vliegen. Oh ja, dat is zo. Dat, dat was, was die, die echte een... vogelpoep. jongen. Jonge, ja, ja ik heb begrepen, even heel kort nog, want je moet op die tegel... en ik heb nog maar ah, één minuut. Oh. Voor, maar Dat je een keer een vakantie op hebt moeten geven om aan de duiven te wennen in één ruimte. Maar dat was die eerste product, want die moesten ja. om mij heen blijven vliegen. Dus dan moest ik ze iedere dag eten geven. Nou, ik vind het ongelooflijk ja. dat je ja, dat ja, voor, voor je vak over hebt. Ja. Alles voor de kunst. Ga dat nou maar even opschrijven. Dan ga ik vertellen dat twee dingen zo meteen naar achteren ja. ja, Je lijfspreuk, levensmotto. Govert van Brakel, die gaat zo meteen met Seiko praten. Een van de ondertekenaars van het akkoord van Wassenaar in 1982 over de oplossingen voor de economische crisis. Nou, Hyperactueel onderwerp. Hij zit te ploeteren, deze man. Deze Thomas Olimans. Nu nog gewoon in ge zijn gewone klof hier bij ons aan tafel. Binnenkort natuurlijk niet meer. Dan moeten we allemaal via agenten. Oh, in ingewikkelde oh. gesprekken. <laughs> en dan komt hij niet meer op de fiets. Nee hoor, dan komt hij met een taxi. Wat staat er? Niet te veel doen, gewoon op reis. Ja, dat was een beetje thema. Toch? Boeddhistisch. Leuk ja. dat je er was, dank je wel. Dank je wel. Dank meneer Odiemans, dit was aflevering 2557. Ja, dit zou verfleuten tot en met 30 december in het Muziektheater in Amsterdam. Wij zijn er maandag weer, ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. Radio 1. Nee, stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Nieuwe komedie van John van Eert. De magistrale stem van Gregory Porter. Mode volgens Viviane Sasse En Ellen Peters speelt Shirley Valentine. In kunstel TV, zondag iets na 6 uur op Nederland 2. Hij laat winden zonder dat iemand er een nodig heeft. Het prachtboek De Avonden verscheen 65 jaar geleden... maar gaat nog lang niet met pensioen. Eeuwige God, ik weet dat het niet ongezien is gebleven. Maandagavond... De grote Gerard Reven-show met als eregast biograaf Nop Maas. Hij zoog de borst vol adem en stapte in bed. Lofredes, voordrachten, audiofragmenten en gasten. Drie uur lang over leven en lezen met Gerard Reven. De grote Gerard Reven-show maandagavond van 8 tot 11. Het is niet onopgemerkt gebleven. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hij zet de radio af.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 Dat is wel een heel klein prijsje voor deze complete en lichte e-reader. Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten? Doe je op independent.nl Kobo Mini, nu 49,95 bij de Libris Boekhandel. Op eens op! Nu in de boekhandel, de nieuwe Patricia Cornwell. Een razendspannende forensische thriller met Kees Carpetta in de hoofdrol. Link van Patricia Cornwell, nu overal te koop. Je carrière.